Volgens Samson zou het goed zijn als de informatie met meer mensen wordt gedeeld. Overal ter wereld zijn er soortgelijke commissies die er ontspannener over doen, zei de PvdA-leider. De 65 gevangenen die Afghanistan donderdag uit de gevangenis van Bagram heeft vrijgelaten... kunnen beter niet terugkeren naar het strijdtoneel. Doen ze dat wel, dan worden ze een Amerikaans doelwit, zegt Washington.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 In de eredivisie heeft PSV de afgelopen avond thuis met 2-1 gewonnen van Heracles Almelo. De club uit Eindhoven stijgt daardoor naar de vijfde plaats op de ranglijst. Het weer, de regen trekt weg, de wind neemt toe. De temperatuur blijft vannacht boven de 10 graden. Komende dag enkele buien, in de kustgebieden kans op zware windstoten. Later in de ochtend en middag zon, het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks aandacht voor Slans beroemdste rotwijf. Ken nou Simonsdocht, dus dochter Hasselaar. Er komt een speelfilm, een boek en een tentoonstelling. Omdat ze 400 jaar geleden dood is uh, gegaan. En u krijgt tips om de nacht door te komen van uh, Theodor Holman. Schrijver, programmamaker en columnist. Maar we beginnen met Herman Sandman. Want hij schrijft deze week elke dag voor ons een verhaal op basis van de actualiteit. Herman, nacht. Hallo. Wat heeft jou vandaag uh, geïnspireerd? Um, het gegeven dat je dat hoor ik deze week, dat, dat je ook gevolgd kunt worden... als je een anonieme over je chipkaart bij je hebt. Dan nog dat steeds schijn... kunnen ze je volgen. Zo. Ja, dat schijnen ze dan te koppelen aan je, aan je bankpasje... Of, of iets anders, of aan je mobiele phone. En, en het, ja, het, het, het past ook wel een beetje in die, in die, uh, die, die 1,8 miljoen telefoontjes... Hè, waar het uh, in het begin deze week met, met Pastek op ging. Er is een enorme controlebehoefte. Van, van, wat, wat wil je daarmee? Ik bedoel, uh, ja, hebt is dus iemand bijvoorbeeld met die, die, die gaat je volgen... en dan, ja, wat, wat doe je daarmee? En die 1,8 telefoontjes, dat interessanter aan het uh, gegeven... Van, hè, of uh, Plastrek nu het wel of niet goed heeft gezegd... van bedoel het, het maakt voor ons niet uit of je nu wordt afgeluisterd door de AIVD... of de, door de NSC, Ik bedoel, als je maar afgeluisterd wordt. Maar iemand krijgt die 1,8 telefo miljoen telefoontjes op zijn bureau... Ja, wat met, moet je ermee? Met het boodschap van, ja, kijk even of er wat bij zit... En dat vind ik eigenlijk wel een hele bizarre gedachte... die enorme controlebehoefte van of, of daardoor... Je, je kunt uiteindelijk niet anders dan, dan verzuipen in je... Dat hoor je ook weleens. Amerika die, die verzamelt zo enorm veel gegevens... dat het is bijna niet door te komen. Hè? Dan, of, lo, alleen aan het verwerken. Laat staan dat je daar nog wel ergens een verbanden een patroon uh, in ziet. Dus ik, ik, ja, ik heb dat er toch ernstig gevraagd tegen die bij... van, van he, ja, welke kant gaat het op? Je hebt een verhaal geschreven, wil je, wil je dat nu voordragen? Ja, het is een soort open brief aan uh, een grote broer... of om het even wie uh, ons allemaal controleert. Um, dag CIA, NSA, Google, Facebook en AIVD. Ik begrijp dat jullie of een andere mij onbekende entiteit... mijn gangen nu ook kunnen nagaan via de anonieme OV-chipkaart. Dat is knap, technisch gezien... Maar ik wil even laten weten dat het een zinloze bezigheid is. Je moet mij niet hebben. Ik ben een wat traditionele man zonder terroristische ambities. Ik woon in Oost-Groningen en dat wat hier nog overeind staat, staat op instorten. Dus een aanslag in deze contraille is hetzelfde als Nassi meenemen naar de Chinees. Zoals de meeste Groningers kom ik weinig buiten de provincie. De kans dat we ons op de Brommer in een soort 9-11 actie een torentje boren is niet heel. Zie de protesten tegen de gevolgen van gaswinning. Los van een enkele tweet houden we het netjes. Sinds het beleg van bom beren in 1672 is het hier redelijk rustig. Mijn bewegingen als consument in kaart brengen is ook vergeefse moeite. Boodschappen doe ik elke zaterdag bij de C1000 op Jumbo... Groenteboer Vos in Sapemeer en Bakker Dijkman in Slochteren. Mijn vrouw koopt mijn kleren. Op zaterdagavond zit het voor midsummermurders en soms, als zij in slaap valt kijk ik voetbal. Mocht er wat van mij bijzitten tussen die 1,8 miljoen telefoontjes... bespaar je de moeite van het uittikken. Wij praten onderling Gronings... en de thematiek beperkt zich tot... het was niks, het is niks en het wordt niks. En oh ja, als ik de OV-chipkaart gebruik... is het om in de stad te gaan zuipen. Groet, Herman. PS, als er toch iets verandert... wil ik dat zelf ook wel even doorgeven. Zeg maar bij wie ik moet zijn... Helder, ja. Dat is, dat is eigenlijk nog het meest tragische. Dat, dat er niks af te luisteren valt. Dat het allemaal zo transparant is als maar zijn kan. Ja, ik, ik, ik vind mezelf niet een hele interessante man. Uh, dus ja... En, en ja, je hebt bepaalde patronen. En, en ik, ik wijk daar niet heel veel van af. Dus, dus al die reclame die je om je oren krijgt... het, het is aan mij niet besteed. Ja, maar je weet je, dat weet je niet. Je weet niet waar ze naar op zoek zijn. Het kan zomaar zijn dat, dat jij bij uitstek verdacht bent. Om, om wat voor reden dan ook... die je nu nog niet kunt voorzien. Want, want het argument... ik heb niks te verbergen... dat vind ik altijd een beetje naïef. Want je weet nog niet... wat je in de toekomst allemaal te verbergen zult hebben. Om wat voor reden dan ook. Nee, dat is waar. Dat, dat, uh, ja, iedereen heeft natuurlijk zijn uh, dark, si uh, dark side. En, en Zonder dat je dat waarschijnlijk zelf beseft. Of, of misschien ben je al meer... manipuleerbaar uh, als wat je weet... Maar wat ik er ook een beetje mee heb is van door die internettechnologie het, het, het, het, je hebt het beeld van dat de, dat de wereld steeds meer wordt ingericht zoals uh, dat volgens een paar uh, internetnerds zou moeten. Terwijl het, het praktisch niet altijd even handig is. Kijk, de, de ICT-technologie heeft, heeft voordelen gebracht, maar soms is het ook uh, ja we slaan we door eigenlijk. Dat je iets kunt, technisch geen kunt doen. Dat wil niet zeggen dat je het moet doen. Ja, precies. Nou, nou is volgens mij wat ze, wat ze doen. Is dat ze een profiel hebben van bijvoorbeeld een mensenhandelaar. Een mensenhandelaar komt veel in bepaalde postcodegebieden. De, de wallen in Amsterdam, ik noem maar wat. In bepaalde landen. Lage loonlanden waar je, waar je makkelijk kinderen kunt ronselen. Neemt veel cash geld op bijvoorbeeld, of boekt vaak meerdere vliegtickets... en dan heb je het profiel van, van de, de mensenhandelaar. Maar ja, het kan natuurlijk ook zijn dat jij toevallig in de Wallen woont... en, en graag naar Bangladesh reist... En, en toevallig altijd meerdere tickets koopt omdat je een groot gezin hebt. En dan ben je ineens verdacht. Ja, maar dat, dat lukt met uh, ouderwets uh, politiespeurwerk... kom je toch ook een hele einde, of niet? Ja, dat is mij ook. Ja. Dat zie je dus ook met, met uh, op, want ik, heb, ik heb het nieuws vandaag niet, niet heel goed gevolgd, maar met, met, met Els Borst ook. Er schijnt een soort van gat te zijn tussen dat congres en het moment dat ze vermoord is. Terwijl je eigenlijk afgaan op, op, op die hele controle mechanismen zou je dus uh, nu al een soort van beeld kunnen creëren van hè, waar is ze geweest, wat heeft ze gedaan. Uh, maar ja. dat lukt dan ook nog niet meteen. Nee, ik, ik, ik had mijn eigen ergernissen, want ik was bezig met de belasting. En dan, dan krijg ik allemaal formulieren en dan willen ze allemaal dingen van me weten. En dan denk ik, dat weten jullie toch al lang. Waarom moet ik het nu ook nog eens op een formulier invullen... als jullie dat gewoon hebben kunnen afluisteren? Ja. Ja. ja en te, terwijl al die, al die instanties onderling, die weten ook niet van elkaar wat ze doen. De een heeft bepaalde regelingen en, en uh, bepalingen die, waar de ander weer niks van af heeft. Het zijn allemaal weer eilandjes. Dus als je zegt: Nou, oké, okay, er is een grote broer die volgt ons, maar dan wil ik ook dat die grote broer ook alles weet. Dan moet ik ook niet, niet drie verschillende formulieren ergens invullen. Wat je ook zegt: van, Ja, dat weet je toch. Ja, of je kunt het weten. Nou, helder betoog. Bij Herman Sandman valt uh, niks af te luisteren. die telefoontjes <lacht> kunnen gewoon ongezien de prullenbak in. Dank je wel. Het was uh, leuk dat je het uh, wilde doen. En dat je elke week een mooi verhaal hebt geschreven. Ik graag, noem graag. nog even de titels van je boeken. De verhalenbundel De Lange Leegte. Je columns gebundeld in De Laatste Bus naar Slochteren. En onlangs de biografie van Appie Alberts, De Dokter in de Rock'n'Roll. Dank je wel Herman Sandman En veel plezier in Groningen. Oké, okay, dank je wel. Goedenacht. Een prima titel voor een album dat wordt opgedragen aan alle vrouwen van Afrika. Eve, Eva, de oervrouw. Komt van zangeres Angelique Kidjo, geen vrouw van kleine gebaren. En ook haar stem is overweldigend. We draaien het nummer dat Eva heet. Wishing for a friend, someone to call my own. That for me, having have no bound and can't be sold. Keep me a who's gonna catch me when I fall. Oh. Nummer Eva van de uit Bedien afkomstige zangeres Angelique Kidjo. U luistert naar de VPRO op Radio 1, het programma Nooit meer slapen. De winnaar van de World Press Foto 2013 is de Amerikaanse fotograaf John Stenmeier. Stenmeier maakte vorig jaar voor National Geographic een fotoreportage... van Afrikaanse migranten die samenkomen in de hoofdstad Djibouti. Een trekpleister voor migranten die vanuit Somalië, Ethiopië en Eritrea op weg zijn naar Europa. De jury koos uit de serie van Sten maar één beeld waarop migranten te zien zijn... die s'nachts bij de kust van Djibouti proberen met hun mobiele telefoons... een signaal op te vangen vanuit Somalië. De bekendmaking was vanmiddag van de winnaars van de World Press-fotocompetitie. Verslaggever Anton de Goede ging er naartoe met de jonge Vlaamse fotografe... Anne-Sophie Kestelijn, die zelf ook uh, ingestuurd had... We zijn aan zo meteen het moment van de prijsuitreiking of de prijsbekendmaking van de World Press foto. Jij bent hier. Je hebt ook zelf ingestuurd. Wat? Ja, ik heb inderdaad ook zelf ingestuurd. Um, ik heb een serie ingestuurd die ik gemaakt heb voor uh, de Joop Zwart Masterclass. Dat is dus eigenlijk ook van World Press Photo. En um, dat was een serie over uh, kinderen die hun eerste geweer krijgen in Amerika. En, um, dus ik heb die kinderen eigenlijk geportretteerd met hun geweer in hun kamer. En die zijn ongeveer zes jaar, zes, zeven, acht jaar. En in combinatie daarmee maakte ik telkens ook een foto van een briefje ze, waarop ze schreven um, waarvan ze zelf bang zijn. Omdat het toch wel een mooi contrast is. Ik bedoel, het, het zijn kinderen, maar ze hebben wel een geweer die echt dood, zeg maar. Het is een aangrijpende serie, kleurenfoto's. Kinderen gefotografeerd vaak op hun, op hun bed in hun uh, kinderkamer. My First Rifle. Volgens mij trouwens in het Haagse gemeente... of het fotomuseum te zien op dit moment, hè? Ja, ja, inderdaad. Uh, omdat ik geselecteerd was voor dezelfde camera. Dus dan, nu een, een tentoonstelling ja. van alle, alle werken. Bizarre keuze. Kinderen met een geweer heel waanzinnig. Ja, dat is inderdaad wel best waanzinnig. Ja, ik heb die ik heb, die, ik heb dat gezien uh, in mei vorig jaar, toen dat dus eigenlijk het internationaal nieuws uh, had gehaald omdat uh, iemand, een broertje van vijf jaar, dat zijn zusje per ongeluk doorgeschoten, met zo'n geweer. Dus toen had ik daarvan gehoord en dan dacht ik, voor de, voor de Joop Zwart Masterclass. ik dacht, ja, ik wil daar wel even iets verder over gaan opzoeken. Ik wil daar wel echt opzoeken naar die kinderen, zeg maar. Even, even, even zeggen, ja. je hebt de World Press foto, dat gaat over nieuwsfoto uh, het krijgt altijd in Nederland heel veel aandacht, want het is gezeteld in Nederland, maar het is ook een internationaal, internationaal gebeuren. En er komt een foto-expositie, die gaat de hele wereld rond. Is het belangrijk voor een fotograaf om daarbij te zitten, om ingestuurd te zijn en om misschien ook uh, in de prijzen te vallen? Um, ik denk dat het wel op een bepaalde manier heel goed is om uw om, om naam. Ja, ik vind het wel, het is een eer natuurlijk om daarbij te zijn. En het is een heel grote, um, ja, het is een heel grote wedstrijd. Ik bedoel, wereldwijd is het gewoon heel erg bekend geworden. En um, ja, ik vind, ik, ik denk dat iedereen zijn, zijn... Ja, het is natuurlijk wel, het is world press, het is, het is persfotografie. Dus het is misschien niet altijd voor iedereen even um, interessant... Maar uh, ik denk voor de meeste mensen... je kan sowieso van alles insturen natuurlijk. Je kan van portret tot uh, echte persfotografie gaan. Ja. Zijn het eigenlijk persfoto's die jij gemaakt hebt? Eigenlijk niet, zou ik zeggen. Nee, helemaal niet eigenlijk. <laughs> dat vind ik ook niet. Maar ik vind dat ook niet erg. Ik bedoel, er zijn, ook, er zijn verschillende categorieën... waarvoor je kan insturen. En uh, ik heb mijn serie ingestuurd bij portret. Dus uh, pff, ja, ik, ik denk sowieso... Ik weet niet of dat het iets. Ik denk niet dat het iets wordt. Ja, je doet net alsof je geen kans maakt op een prijs. Maar want je bent jong, je bent Vlaamse, je bent uh, veelbelovend, je werk is te zien in de morgen, in de volkskrant, in.. Ook in de, de, de Sunday Times, geloof ik. Dus je bent waanzinnig. Je ster is enorm reizende. Als ik in de jury zat, dan wist ik het wel. Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik, ik weet het nooit. Ik vind het altijd een super grote verrassing. En ik verwacht er altijd beter weinig van. Ik, ik, en dan zie ik wel. Dan ben ik nog zo blij als het wel zo is. Maar, uh, <laughs> ik, uh... En um, nu is er ook wel kritiek. Hè? Bijvoorbeeld Hans Aarsman die heeft een boek geschreven, De Fotodetectief waarin hij zegt, ja, bij de World Press-foto worden vaak foto's genomineerd en bekroond... die heel esthetisch zijn, die over heel erg leed gaan... maar die zo mooi zijn, tussen aanhalingstekens dat die schoonheid overheerst... en daardoor eigenlijk het beeld en wat er eigenlijk te zien is, naar de achtergrond verdwijnt. Ja, dat is, dat, is, dat is wel waar ja. Ik zag onlangs een foto van uh, een meisje Die uh, ergens dood lag En dat was esthetisch Was dat wel echt een mooie foto Maar eigenlijk was dat gewoon een super erg verhaal Dat ik dan denk van, als je daar als fotograaf staat Hoe ga je daar dan mee om? Je, je ziet dat en Ik ben nog nooit in zo'n situatie geweest Maar ik begrijp die kritiek wel En maar ja, het is heel veel bij World Press. dat je, Het zijn heel altijd erge er, er, verhalen, er, foto's. Heel veel leed en heel veel ja, ziekte, drama, oorlog. Altijd wel die dingen, ja. ja. En de kritiek was dus dat het vaak zo clichématig wordt afgebeeld. Dat het soms lijkt op middeleeuwse uh, portretten, schilderijen. Vooral ontleend aan de schilderkunst. Dat vinden wij mooi... Maar kijken we eigenlijk wel echt goed wat we zien op die nieuwsfoto's? Ja, dat is een moeilijke vraag. Dat is inderdaad wel... Uh, ja, ik denk dat dat een heel goed, uh, eigenlijk wel een heel goede vraag is, want... Ja, hoe moet ik het zeggen? Het is, het, is, het is een feit. De esthetiek soms overheerst waarschijnlijk wel, denk ik ook. Want mensen gaan dan die foto kiezen. Het is een prachtig beeld. Maar uh, ja, wat er achter, achter zit, is natuurlijk niet zo prachtig. Maar het, is, het blijft ja. natuurlijk wel een prachtige foto. Job Zwart, dat is de naam van de masterclass waar jij aan, Danie, aan mee hebt gedaan. Ja, precies. Dat is van World Press. We organiseerden elk jaar twaalf fotografen zijn dan geselecteerd. Om, uh, om eigenlijk een week lang, krijgen wij dan zogenaamde uh, workshops... van hele grote namen in de fotowereld. En wat moet je dan doen? Ja, Workshops, dus luisteren. Heb je, wat heb je geleerd? Ja, ik heb heel veel geleerd. We moeten um, luisteren, maar eigenlijk vooral hebben we één op één gesprekken. Of, uh, we kunnen al die mensen um, ja, benaderen. Er zat iemand bij die ik heel interessant vond. Bijvoorbeeld van de New York Times, de hoofdfotoredacteur. Uh, foto, en... Ja, ik vind, het was voor mij heel motiverend om tussen die groep te zijn. Want het zijn allemaal gewoon echt ongelooflijk grote talenten. En er is niemand die minder of, of minder goed is. Het niveau ligt zo hoog, wat dat mij wel heel erg motiveerde. Van, het is, want je bent tenslotte veel alleen als en Je blijft maar doorwerken. Maar uh, dan zie je wel, van, we zijn, je bent niet alleen. En je komt samen met twaalf fotografen van de hele wereld. En dat is heel fijn om even zo... ...tussen iedereen te zijn die er ook zo echt hard mee bezig is. Ja. Noem eens iets wat je geleerd hebt, iets concreets. Um, ik heb geleerd dat het belangrijk is dat je soms misschien op voorhand moet kijken... van ...als je aan een serie begint, uh, waar, het zal, waar het zal getoond worden... ...of voor wat het zal dienen. Bijvoorbeeld, is is een groot verschil als je er een boek wilt van maken... ...of een tentoonstelling. Um, dus dan moet je al een beetje beginnen kijken, bijvoorbeeld bij een boek... Um, ...moet je al beginnen kijken naar, naar bepaalde... Um, Details dat je wilt fotograferen. Ja. En je moet dus rekening houden met de toergroep. Ja, inderdaad de toergroep. Ik denk dat we beginnen. We gaan. Are you ready? Yeah, we're ready. Thank you. Uh, well, welcome at the uh, World Press uh, Headquarters. We are here for the uh, announcement of the winners of the 57th annual World Press Photo Contest. The contest had received this year 98,671 images, submitted by 5,754 photographers coming from 132 countries. The amount of pictures was slightly less than last year, but more photographers from more countries participated. A trend that we warmly welcome. Uh, the photograph is taken by John Stenmeyer. From where? He's from America. He's uh, represented by Seven and made a story for Seven. National Geographic. The photograph is from Djibouti and it's a photograph of migrants who have made it to the coast and they're standing on the border with Somalia trying to find a phone signal oh. so they can communicate with their friends. Yeah. Yeah. Verder over het WordPress-foto-fenomeen eh, dat hier zich het afgelopen uur heeft afgespeeld. Wat heb je gezien? Um, ik heb vooral een grote variatie gezien, vind ik. Um, ik, ik, vind het, ik vind het een beetje allemaal uh, onverwachts, maar daarom niet negatief. Want ik dacht dat we heel veel gingen zien over Syrië en over, uh, ja, over allemaal dingen die, of, of over Nelson Mandela zijn begrafenis bijvoorbeeld of zo, maar het valt relatief allemaal mee. Het is, ik bedoel, het is allemaal, het zijn veel persoonlijke verhalen bij, die dan weinig nieuws, of minder nieuwswaarde hebben in mijn ogen dan. <laughs> Het was allemaal reuze mee met de wereld. Ja, nee, nou, de... ik bedoel, ik had gewoon anders. Ik had natuurlijk verwacht, je verwacht wel altijd meer uh, oorlog en zo. Van, uh, bij World Press Forum, denk ik dan. Of, um... Ja, dat was trouwens, oh je zei nu net, van de, de begrafenis van Mandela. Er was één foto bij die wel heel erg goed was. Ja, ja, ja inderdaad, er was één foto bij die volgens mij ook uh, deel was van de serie. Die was inderdaad heel erg mooi, ja. Um, met, van een meisje die eigenlijk, zeg maar, een paar kettentjes te bijten. En, en ja, het licht was heel mooi ook in die foto. En natuurlijk wil ik de volledige serie zien. Die hebben we nu natuurlijk niet, ja. niet gezien. Even vragen over jouzelf. Jij was niet geselecteerd. Uh, dat had in theorie gekund, maar je zei ik ben kansloos. Uh, waarom eigenlijk? Wel, eigenlijk het grootste deel voor mij is omdat ik mijn serie helemaal heb moeten opnieuw editen. Het was een tweeluik. Dus hebben ze mij dan een mail gestuurd van je moet je serie opnieuw editen. Dus moest ik alles beginnen van elkaar halen. En de, de, mijn serie werkt ook zo niet. Dus okay, ik ja. was ook een beetje. Ja. Helemaal niet erg? Nee, um, precies. Nu even, de, de winnende foto. Um, dat vond ik absoluut een verrassing van die John Stanmeyer, mm -hmm. een Amerikaan. Ooit van hem gehoord? Nee, nooit van hem gehoord. Ik vond het ook een absolute verrassing. Ik weet het niet, ik had in mijn hoofd um, een beeld dat daar ging verschijnen. Precies van. Met heel veel kleur of zo. En, en natuurlijk licht. En. En um, ja, ik had helemaal niet verwacht dat het, dat het zo'n beeld ging zijn. Wat is het en waarin zit de verrassing? Ja, ik denk dat de verrassing zit. Het is een nachtbeeld. Je ziet heel veel lucht en de maan. En ja, het is heel donker. Het is een best wel donker beeld. En met een paar, um, een paar mensen op. Ja, ik vind, qua kleuren is het natuurlijk, ik denk dat het maar twee kleuren heeft. En het is, ja, het is een totaal onverwacht beeld. Um, ja. Maar wel mooi. ik denk dat er een heel mooi verhaal achter zit. Het zijn Afrikaanse uh, migranten die aan de kust van Djibouti staan, het buurland van Somalië. En die duidelijk uh, hun, hun vlucht zoeken naar Europa of naar het mi Midden-Oosten om daar een beter leven uh, tegemoet te treden. En ze staan, ja ze kijken tegen de maan. Maar ze houden hun mobiele telefoontjes uh, hoog boven hun hoofd. Om op die manier te kijken of ze contact kunnen krijgen met vrienden. Uh, dat werd erbij verklaard uh, foto uit National Geographic nogmaals gemaakt door John Stunmeyer. eigenlijk, ik vond het een verrassing omdat het zo'n sober beeld is mm -hmm. en niet een opeenstapeling van ellende, want we zagen toch ook Precies. foto's uit Centraal Afrika met Precies. lijken en bloed, dat is dit niet, het is bijna Precies. Ja, bijna een schilderij toch weer. Ja, ja, ja dat is zeker waar. Zowel, ja, dat is absoluut waar. Um, ik had ook veel meer verwacht van... Uh, ja, een grotere drukte, zeg maar. Als je denkt aan natuurrampen of, of, een, of een oorlogsbeeld... Het is het altijd heel druk en dit is heel simpel. Het is een heel simpele foto. En ik wist eerst helemaal niet waar het over hing toen ik hem zag. Ja, want ik zei het is net een schilderij... maar dan bedoel ik eigenlijk een hedendaags schilderij... wat strak is en eigenlijk niet waar Hans Aarsman, de criticus, het vaak over heeft... dat world foto's lijken op klassieke schilderijen... en op bijbelse tafereelen. Dit is dan eh, strak, hedendaags, maar wel esthetisch. Vind je het geoorloofd dat het zo esthetisch gemaakt is... terwijl het eigenlijk over hele treurige... Um, uh, situaties gaat? Ja, ik denk dat het een, een foto is die een, die, die een grotere serie achter zich heeft. Dus waarschijnlijk heeft het nog, nog andere beelden die wel um, be foto's tonen van overdag of gebeurtenissen overdag of andere dingen. Ik denk dat dit gewoon een momentopname was, die natuurlijk zodanig mooi was, denk ik, als je daar was als fotograaf, die je wel echt uh, een beeld moet vastleggen. Maar ik ben natuurlijk super benieuwd naar de rest van, die volle van de volledige serie. Je hebt uh, het, het afgelopen uur heel veel foto's voorbij zien komen. Die hebben ze allemaal geprojecteerd. Welke foto is op jouw netvlies achtergebleven en is blijven haken in het hoofd van Anne-Sophie Kesterlein? Ik denk dat dat de ene portret met die vijf albino's... was een, een portret die gemaakt was van vijf albino's en dat was... Uh, ja, de compositie was prachtig. En de kleuren, vijf jongetjes. Vijf jongetjes. En die stonden zeg maar... één iemand stond vooraan, dan twee erachter. Dan nog eens twee erachter. Een soort piramidevorm Of een V, zeg maar. En de kleuren waren heel zacht. En um, die blik van het jongetje vooraan was ook heel apart. Het waren eigenlijk lelijke kinderen. Vrij ja. lelijke kinderen. Ze waren volgens mij familie van elkaar. En ze hadden allemaal dezelfde kleren aan. Ja. Een heel wonderlijke ja. foto. Ja, heel aparte foto. Heel mooi, vond ik. Dat was van Brent Sturton. Anne-Sophie Kestelein, fantastisch, volgend jaar ben jij bij de winnaars. <tiedacht> U hoorde Anton de Goede in gesprek met fotografen Anne-Sophie Kestelijn... in gesprek over de World Press Foto Contest 2013. De Vlaamse Kestelijn viel dus niet in de prijzen. De Nederlanders Carla Kogelman en Julius Schrank wel. Wie het werk wil zien, die kan in april terecht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De Amerikaanse band Band of Horses brak in 2006 door met het nummer The Funeral. En sindsdien is dat gebruikt in heel veel films en tv-series. We gaan nu luisteren naar datzelfde nummer, maar dan live en akoestisch. Coming up only to you oh. I The Funeral Live en Acoustics van Band of Horses er staat op een nieuw album. Acoustic at the Ryman, een uh, akoestisch concert van deze band. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen wat hen in letterlijke of figuurlijke zin door de nacht heen sleurt wanneer de slaap niet wil komen. En dan gaat het meestal toch vooral over uh, cultuur. Nou meestal, als je niet slapen kan, dan ben je ontzettend bang. Althans, dat heb ik voor de dood En ik merkte al heel snel dat ik dit gedicht ontzettend mooi vond... omdat het op een of andere manier een probleem formuleerde... dat ik ook had, maar niet goed onder woorden kon brengen. Het heet Antonius door zijn God verlaten en het is van Cavavis... Als je plotseling te middernacht hoort dat een ongeziene stoet voorbij gaat... met verrukkelijke muziek en met geluid van stemmen... dan moet je niet het lot dat je nu in de steek laat... en je werken die mislukten, de plannen voor je leven... die alle dwaling bleken, nutteloos bejammeren. Als iemand die sinds lang bereid is als een moedig man... moet je de stad Alexandrië groeten die nu van je weg gaat. Voor alles maak je geen illusies. Zeg niet dat het een droom was... dat je gehoor je heeft misleid. Aanvaard niet zulke ijdele verwachtingen. Als iemand die sinds lang bereid is als een moedig man... zoals het jou past die zo'n stad waardig was... moet je rustig naar het raam toe lopen... en luisteren met ontroering... maar niet met het smeken en het klagen van de laffen. Naar de klanken als een laatst genieten. De verrukkelijke instrumenten van de geheime stoet. En groet haar dan, de stad Alexandrië die je verliest. Zelfs nadat ik het gedicht had gelezen, en weer had herlezen, en weer had herlezen dacht ik steeds, wat is nou dat probleem? En uiteindelijk denk ik toch wel dat ik erachter ben gekomen wat het was. En dat probleem dat was. Dit je je, dat klinkt als een cliché, maar alle grote problemen zijn uiteindelijk wanneer het droog gekookt wordt, een cliché. Dat je je druk maakt om de verkeerde zaken, druk maakt om ambities die je, die je toch sowieso niet kan hebben. En dan moest ik eigenlijk ook wel om lachen. Het gedicht brengt heel mooi, goed onder woorden... de positie die je er eigenlijk tegenover zou kunnen innemen. En uh, dat bijna een bijna boeddhistische positie. En dat vond ik er zo mooi aan. Dit gedicht zegt eigenlijk dat je helemaal niet uh, bang voor de dood moet zijn. Uh, Antonius is door zijn god verlaten, zo heet het. En met andere woorden, het is, hij heeft niets meer... En hij zegt eigenlijk, probeer op die laatste momenten van je leven... stel dat je gaat sterven en stel dat je lot... Uh, daar is Cavalvers trouwens vaak mee bezig... stel dat je lot uh, bewerkstelligd heeft dat het einde nabij is en dat je dat weet... En dan heeft het geen zin meer om te treuren over, over al die angsten die je hebt. Uh, dan heeft het geen zin meer om te bejammeren al die mislukkingen in je leven... Al die zaken die je bang maken, al die mislukte liefdes... al die mislukte boeken, al die mislukte, uh, uh, uh, uh, mislukte zaken waarachter je aan hebt zitten jagen. Dat heeft geen zin meer, maar probeer op dat moment echt te luisteren... te kijken naar die, naar die stoet die voorbij komt met die verrukkelijke instrumenten... en die, die geheime stoet, noemt hij het ook. En uh, groet dan de stad Alexandrië die je zoveel heeft gegeven... Al dus de wijze waarop programmamaker, columnist en schrijver Theodor Holman slapeloze nachten overwint. In 1970 nam Sandra Phillips onder leiding van de even gekke als geniale Swamp Dog de LP Too Many People in One Bed op. Nadat er een handvol exemplaren verschenen waren, ging de platenmaatschappij failliet en daarmee... Verdwenen LP van de markten werd vergeten. Tot voor kort, want uh, Swamp Dog producties worden opnieuw uitgebracht en daardoor kunnen we alsnog dit nummer draaien: Ghost of Myself. See a smile Sandra Phillips uit 1970, Ghost of Myself. U luistert naar de VPRO op Radio 1 Nooit Meer Slapen. Het is 1672. De stad Haarlem is belegerd door de Spanjaarden en wordt zwaar beschoten. Maar de stedelingen zijn niet van plan zich over te geven. Een van de vrouwen die vanaf de stadswallen meevecht... is Kenau Simons dochter Hasselaar. En dat deed ze op zo'n manier dat het een legende werd. Ze werd een held, maar wel een held met een discutabel imago. Want wie wilde nou in 2014 voor Kenau worden uitgemaakt? Toch is er ook sprake van waardering en herwaardering. Want 400 jaar na haar dood komt er een speelfilm, een boek... een tentoonstelling in het Frans Hals Museum. allemaal gewijd aan deze Kenau. En ook een stadswandeling... Historica Els Kloek schreef het boek Kenau en Magdalena... en loopt die stadswandeling door Haarlem... samen met onze verslaggever Emmy Kollauw. Oké, okay, eens even kijken hoor. We staan. Hoe werkt het? Uh, we staan nu voor het Frans Hals Museum. En dat is nummer... help. Een. Nummer 1. Loop naar rechts. Oké. Okay. Oké, okay, dus we moeten even naar rechts en dan naar links. En dan lopen we denk ik meteen langs het Spaarne, of niet? Nee. nee, hè? Gelukkig hebben we Jeltje Selstra mee, want die heeft de, de wandeling... uiteindelijk uh, de teksten gemaakt en de route van. Vastge... En bovendien is ze Haarlemse, hè, dus dat scheelt ook. Ik ben uh, van origine Leidse en geen, geen Haarlemse. <laughs> dus ik voel me altijd hier heel erg te gast. Maar we gaan dus naar rechts en dan gaan we aan het eind van de straat... naar links, de Gasthuis Vestroof. We komen ja. hier denk ik bij het Paarden, toch? Uh, ja, die loopt hier links langs. En waar we nu overheen gewandeld zijn, dat zijn de oude stadswallen. Dus hierachter, al die huizen die hierachter staan, die hebben hier nooit gestaan. Tenminste niet. niet in de tijd van Kenau, die staan er nu wel. Maar ja, je kunt je gewoon, als je hier overheen loopt, je ogen dicht hè, door, door je wimpers ja. heen kijken. En dan bewijzen zien dat daar het gras is en uh, de, de plekken zijn waar eventueel de belegeraars daar. Nou we lagen de belegeraars hier niet heel erg. Die lagen meer aan de noordkant en we lopen nu aan de zuidkant. Maar ja, het is natuurlijk wel het idee dat je hier gewoon aan het eind van de stad loopt. En uh, dit was het dus gewoon. Ja, dus waar nu al die auto's rijden, daar uh, heeft ja, Keno misschien wel met haar vrouwenleger. Nou, waarschijnlijk meer aan de noordkant, hè, dat ze heeft gevochten. Ja, en niet aan de zuidkant. Maar inderdaad, dit moest ook allemaal uh, ja, verdedigd worden. En de wallen waren er heel slecht aan toe. Dus daarom dacht Alfa ook dat dit een makkie was, hè. Nou, mooi niet. <laughs> Zijn ze trots? <laughs> ja, dat is dan toch wel weer interessant, vind ik. Ja. We kunnen we wel zeggen dat 2014 een beetje het Keno-jaar uh, dreigt te ja, worden? Ja, dat kun je wel zeggen. Hè. Het is voor een deel toeval trouwens, hoor. Uh, ik zeg altijd, maar het is all in the air kennelijk. We hebben net al eventjes op de tentoonstelling gekeken. Daar hangen oude gravures en, en uh, schilderijen. En toen zei je al van ja, ik probeer het steeds maar recht te zetten. Want in, in een schilderij wat in het Rijksmuseum hangt, daar wordt gezegd dat Keno een mythische figuur was. Ja, het is een beetje doorgeschoten, vind ik. Kijk, er zijn natuurlijk uh, allerlei uh, verhalen bedacht rond de historische figuur Keno. En dat is omdat verhalen over heldinnen nu eenmaal schaars zijn, dus... Als je er dan een hebt, dan ga je er natuurlijk van alles omheen voorzinnen... als je bijvoorbeeld een opera wil schrijven of een toneelstuk... Of, uh, of in dit geval dan een historisch uh, speelfilm. En, uh, maar omdat die verhalen er zo zijn... omdat die zo welig tieren, zal ik maar zeggen... hebben historici de reflex om te zeggen van... ja, maar ho, ho, ho, dat is niet waar... En dat is zo doorgeschoten dat uiteindelijk, dat is al in de 19e eeuw begonnen: hè? Dat, uh, dat die historici ging zeggen van ja, maar wat staat er nou eigenlijk precies in die bronnen over een kei, Nou, Simons dochter Hasselaar. Maar dat is zo doorgeschoten dat op het laatst werd niks meer geloofd over dat verhaal. En toen, uh, ik weet nog wel dat ik een jaar of twaalf geleden... toen ik met mijn vorige projectje rond Keno bezig was... ben ik hier in Haarlem gaan uh, rondlopen en mensen gaan vragen... van wat weten jullie over Keno? En dat ik toen te horen kreeg van ja, uh, dat is een verhaal. Maar dat, ze heeft nooit bestaan hoor. Maar ze heeft wel degelijk bestaan. En waarschijnlijk heeft ze ook gewoon wel meegevochten. Want we weten dat vrouwen ook hebben meegevochten om uh, de stad te verdedigen. Hoe weten we zeker dat ze bestaan heeft? Nou, er zijn heel veel uh, juridische documenten... gerechtelijke bronnen, waarin ze haar sporen heeft nagelaten. Het was namelijk een zakenvrouw. Ze had een scheepstimmerwerf. En het was een weduwe. En ze moest functioneren in een keiharde mannenwereld. En zij was volgens mij echt een vrouw... die, ja, die zich niet de kaas van het brood liet eten. Dat vind ik ook wel heel interessant aan haar. Dus als, uh, als schuldenaars... Uh, in gebreken bleef, dan stapte zij naar het gerecht en dan hield ze net zo lang vol totdat ze er gelijk kreeg. De Antoniestraat is zeg maar de Voorstraat voor uh, de Spaanwouderstraat heet die. Dus die loopt in elkaar over. En in de Spaanwouderstraat uh, stond dan het huis van Oké, okay, we gaan op zoek naar nummer 57. Ja, dus uh, voorbij de brug. En daar komt de aan. Hier staan we volgens mij voor haar woonhuis. Of de plek waar haar huis heeft gestaan. Ja. Ja, laten we even naar de overkant lopen, kunnen we het beter zien. Tja, wat is het voor huis? Nou, ja, dit is volgens mij niet het huis waar Kenar zelf in gewoond heeft. Ja, dit is, dit is gewoon, uh, ja, dit is wat later. Dus dat huis zelf bestaat niet meer. Maar dit is wel de plek waar het gestaan heeft. Dus, uh, en het is dan eigenlijk het, huis, het ouderlijk huis van haar man geweest. En na hun trouwen zijn ze hier dan uh, gaan wonen. Ja, dan kun je je ook helemaal voorstellen dat het woonhuis was dan hier. En uh, achter het woonhuis was de scheepswerf aan het spaarne. En, en dan... de scheepswerf was ooit van haar man? Ja, maar die heeft ze uh, sinds, ik geloof dat ze in 1563 weduwe is geworden. En zij heeft die voortgezet. Dat was trouwens... Niet echt uh, revolutionair hoor, dat deden wel meer vrouwen. Maar uh, wat ik altijd wel heel erg leuk vind in de bronnen zie je ook... dat er dan uh, overeenkomsten over bestellingen van een, de, een te bouwen schip wordt gesloten. En dan staat haar naam in die overeenkomst. En dan zie je dat er in de marge of tussen de regels door later is toegevoegd... Toegevoegd scheepsbouwster. Dan denk ik van, oh zij heeft vast gezegd van ja, maar ik wil gewoon, ik ben meer dan alleen maar keno, uh, de Weduwe Kenau, ik ben scheepsbouwster. Z zoiets klemerig vast, volgens mij wel. Echt een feminist eigenlijk. Ja, nou ja, dat is natuurlijk anachronistisch, maar het was wel een uh, sterke vrouw volgens mij. Ja. ja, want hoe was de positie van vrouwen in die tijd? Ja, kijk, het was natuurlijk een heel erg uh, patriarchale cultuur, maar dat neemt niet weg dat vrouwen uh, ook uh, ja, hun deuntje wel meefloten in de samenleving. Ja, ja, even spieken in het dan. Ja, Laten we er even naartoe lopen, want dat is echt wel leuk hoor. Dan, dan, dan... dan denk je, oh, moet je kijken. Zie je, daar is het zwaar al. Ja, want hoe, als historica maakt het dan nog uit om op dit soort plekken... dus dit huis is helemaal niet origineel, maar toch, om dan hier te zijn? Ja, ik vind van wel. Ja, dus het is toch, uh, uh, je kunt er misschien niet concreet uh, tekst uit destilleren, zou ik maar zeggen... of tekst van maken, maar het is toch goed om het even te ondergaan. En dan is het een soort van historische sensatie uh, te voelen... En, ja, je krijgt een beter beeld van zo'n leven, vind ik... door uh, te weten waar ze gewoond heeft en gewerkt heeft. Nu is zij natuurlijk het meest bekend geworden. Niet vanwege de rechtszaken waar we het net precies. over hadden... maar vanwege haar rol in de Tachtigjarige Oorlog. Ja. Wat deed zij precies, of wat weten we daarvan? We weten er heel weinig van. Tot mijn grote spijt moet ik dat zeggen. Dat we er echt heel weinig van weten. We weten, één ding dat heel erg zeker is... is dat ze hout heeft geleverd aan de stad... Verder is er een uh, beschrijving over de toestand in Haarlem uh, in, ten tijde van het beleg, dus in december, uh, januari, februari en uh, dat is geschreven door Ene Arserius en die besch beschrijft dus ook hoe uh, heldhaftig uh, de Haarlemse burgerij is en dat, er ook, uh, dat vrouwen ook heel erg meehelpen met de muren te versterken en... Uh, aarde naar de wal te dragen en uh, dat ze uh, provocerende liedjes zingen om uh, de, de belegeraars te pesten. En in die passage zegt hij dan, en dat is dus dan geschreven in ja, maart 1573... dat er één vrouw de allerdapperste is... en dat dat Keno's... Toch, nee, hij noemt toch alleen maar Keno... Keno is... en uh, dat dat iemand is uh, op leeftijd en in goede doen... Uh, en dat ze altijd al een soort uh, mannenmoed heeft getoond. Hey, we, lopen. Oh, we, moeten om... we moeten even terug... Nee? Oh, we kunnen niet daar over dat voetbal? Ja, dat kan ook, maar dan snijden we een stukje van de wandeling af. Oh, oké. Okay. Maar ik weet niet de... wat jullie uh, Nee, maar we lopen de wandeling. Hey, <lacht> ja, daar Hans, en hier ook. De posters hangen al. Ja, ja hier wordt ook uh, in het weekend, het eerste weekend van maart, een Keno-festival georganiseerd. Door uh, de, buurt, de bewoners van de Spaarwouderstraten. Oh, nee, daar is nog een etalage. Oh, hier, overal in de straat. Ja, dit is... Het is een hele Keno-straat geworden. Ja, het is gewoon een Keno... Ja, het, ze leeft echt... Dat vind ik ook heel erg goed aan die film, hè. Uh, dat... Ja, dit is echt een hele goede zet... om te zorgen dat er aandacht komt voor Keno... en dit verhaal van zo'n... Heldin. En uh, ze proberen ook echt heel erg, daar sta ik erg achter, om die negatieve connotatie die aan die naam kleeft uh, ja, uh, tegen te gaan. Ja, want Keno, laten we wel weten, dat is gewoon een scheldwoord. Er is geen vrouw nou, in Nederland die graag Keno wil genoemd. Nee, worden. nou in de, de jaren 70 en 80 had je wel uh, vrouwensportscholen en vrouwencafés die dat dan als geuzennaam gebruikten. Dat wel. Wanneer is die negatieve connotatie dan zo gekomen? Die negatieve connotatie... Uh, dat kun je niet helemaal goed dateren... maar ik heb een uh, verwijzing gevonden... dat is wel iets nieuws... Uh, in, ik meen, 1666... maar in ieder geval van de jaar... in de jaren 60... van de 17e eeuw... dat, uh, dat iemand uh, het heeft... over een uh, gehaaide zakenvrouw... en dat die dat een kenau noemt. En uh, dat ze... Echt dat Keno als historische figuur van de voetstuk is gevallen. Dat begint uh, in de tweede helft van de 19e eeuw. Een meneer Wilson die uh, dat is een uh, Haarlemmer en die laat een heel erg groot schilderij maken over Keno en haar vrouwenvendels. Heel heel en uh, ik geloof dat dit het grootste historische stuk uit de Nederlandse schilderkunst is. Uh, Hangt nu in, in het, in het stadhuis. En uh, dat was dus eigenlijk het hoogtepunt van haar roem. En dat luidde meteen ook haar val in. Want daar beginnen mensen zich dan enorm aan te ergeren. Van ja, dit kan niet waar zijn. En het is overdreven. En het is helemaal over de top. En dan gaan uh, ook historici zich erin verdiepen. En dan begint men heel erg te morrelen aan haar reputatie. Maar dat zij vanaf half jaren vijftig uh, van de 19e eeuw... Um, ja, van haar je... voedstukvalt heeft dat ook niet met de tijdsgeest te ja, maken zeker, waarin vrouwen zeker, zeker, zeker. wat meer achter dat fornuis gedreven werden ja absoluut kijk daar is uh, de Amsterdamse poort zie je dus zo dicht woonden ze bij, uh, bij, de, bij de wallen de, de vesting van de stad nee, je kan er nog steeds onderdoor lopen ja. Ja, fietsen mag niet maar lopen wel als ik het dan vanuit een sociologisch perspectief bekijk... Ja. Uh, en naar het nu trek... zat ik me een beetje af te vragen... Uh, ja, dat het woord keno of de figuur keno... in de eerste instantie negatieve ladingen heeft, nog steeds. Als je als vrouw een keno wordt genoemd... dan ben je een harde, een taaie, iemand die nergens voor terugdienst. Uh, niet echt een vrouwelijke vrouw, een beetje een man-wijf. Ja. Um, maar zegt dat niet uiteindelijk meer over ons? Ja. Hoe wij nog steeds naar, uh, naar, mond, naar, naar sterke vrouwen kijken. kijken? Ja, nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. En dat zit heel erg diep. Dat is eeuwen, eeuwen oud. En dat zeg ik ook altijd. Uh, als je kijkt naar uh, de maatschappelijke mogelijkheden van vrouwen... Formeel hè, dan zijn we toch pas uh, ja, zo'n 100, uh, 120 jaar bezig. Dus we moeten gewoon nog een beetje geduld hebben, want we moeten nog een heleboel van onze oude resten zien af te schudden. En uh, dat zit niet alleen ook uh, in het denken van mannen, dat zit ook heel erg in het bewustzijn van vrouwen. He, en je wil gewoon liever, uh, ja, je wil toch gewoon liever leuk gevonden worden dan dat je een high bij bent. Het is dus ook, uh, ja, het begrip bitch, dat vind je ook niet leuk toch? Maar wat ik opvallend vond, of ik weet niet of ik het dan goed begrepen heb, maar juist in die periode dat zij dus op die barricades sprong, werd ze dus wel als heldin onthaald. Ja, maar dat was omdat men wilde aantonen dat. Uh, dat de bevolking van Haarlem... Oh, uh, dat was die propaganda. Ja, is dat is voor een deel natuurlijk propaganda. Maar dat wil niet zeggen dat het niet waar is. Nee, dat nee dat precies. Dat is het ook maar... altijd wat ik wil zeggen. Maar, uh, maar was het dan de ultieme vernedering voor de Spanjaarden dat ja, je dan vroeg? Ook, ook, ja, ja, ja, ja. Ja, dat is heel goed dat je dat zegt. Want dat zie je ook dat in uh, bronnen van de Spaanse zijde. Uh, zwijgt men er liever over, want het is natuurlijk heel vernederend... om door een vrouw bestreden of gedood te worden. Uh, er stond laatst een heel grappig stukje in uh, een interview in Vrij Nederland... met Simone van Saarloos. En die vertelde de anekdote dat ze als achtjarig meisje... of ik weet niet meer precies hoe oud ze was... maar dat ze toen een keer met een judo-wedstrijd... Uh, tegen een jongen had moeten vechten... En dat dat jongetje uh, dat niet had gewild en helemaal had moeten huilen omdat hij niet door een meisje verslagen wilde worden. Yeah. En ja, dat was toen denk ik ook al zo. En dat is, dat is nog niet over. Vanaf morgen in Haarlem te zien de tentoonstelling over Kenau in het Frans-Halsmuseum. En dan is ook de stadswandeling daar te lopen. En het boek van Elskloek over Kenau dat verschijnt 6 maart. Tegelijk met de speelfilm met Monique Hendricks en Barry Asma. Dus uh, veel Kenau, Simons, dochter Hasselaar. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Maandag zijn wij er weer uh, middernacht. En straks is de VPRO op deze zender te horen met het programma Woord. Maarten Westerveen, wat gaan jullie doen? Hé, hey, uh, wij gaan het hebben over systemen. Allerlei systemen, archieven, inlichtingendiensten en de hersenen als systeem. Alles wat een systeem is, we gaan het systematiseren, archiveren... en straks allemaal weer uitpakken voor je. Dat zometeen meteen bij je woord. Ik wens u nog een goede nacht en uh, tot maandag.